Uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Luxemburg is de eerste coronadode gevallen. Het is iemand van 94. In Luxemburg zijn tot dusver 38 besmettingen geteld. Maandag blijven daar alle scholen en kinderdagverblijven tijdelijk dicht. In de Russische hoofdstad Moskou blijven de scholen open, maar ouders mogen hun kinderen thuis houden. Rusland beperkt vanaf maandag het vliegverkeer tussen bestemmingen in de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Russen die terugkomen worden gescreend en moeten twee weken thuis in isolatie ook als ze geen symptomen hebben. In Groot-Brittannië worden massabijeenkomsten in de loop van volgende week verboden. De regeringsbron zegt dat er noodwetten komen om beperkende maatregelen te kunnen afkondigen.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 Wetenschappers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Utrecht... zeggen dat ze een antilichaam hebben gevonden tegen het coronavirus. Dat meldt het Erasmus Magazine. Een hoogleraar zegt dat er een goede kans is dat de vondst tot een medicijn leidt... dat op termijn op de markt kan worden gebracht. Eerst moet het middel nog op mensen worden getest, wat maanden duurt. Hij benadrukt dat een echte oplossing tegen het coronavirus... een vaccin zou zijn waar anderen nu aan werken. En dat zal volgens de hoogleraar nog een paar jaar in beslag nemen. Dan het weer nog eerst zonnig, vanmiddag meer bewolking... en misschien wat regend Het wordt ongeveer 11 graden. Morgen droog, vooral in het oostenzon. En met 12 tot 15 graden is het vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 in cutting the corner corner with the lipstick stains <gasps> get heard they speak again they say we're heard from underneath the racket of the hard base base down they call it hits the ceiling hits it hard with the windows now we got to pay for those please and call in Dit is de jungle. En soms is dat is ook een beetje jungle. op de radio, lijkt het wel gewoon, hè? We ja, Millie Jackson. Ah oh nee, Millie Turner. Ga ze we elkaar. Het is acht minuten over tien en we schakelen even over naar Hotel Hoogland voor Goedemorgen Zandvoort. Een hele goedemorgen en welkom bij uh, Goedemorgen Zandvoort uh, van deze zaterdag 14, febru of, uh, 14 maart 2020. Um, tja, en, uh, in ieder geval welkom en uh, hartelijk dank aan Toebak Leefde voor het uh, gezellige programma. Vandaag een goedemorgen, Zandvoort Een beetje een beknopter programma dan uh, normaal. Uh, wat u van ons gewend uh, bent. Ja, dat allemaal te maken natuurlijk met de coronavirus. Uh, en de afzeggingen daarvan en daarover gesproken. Gaan we zo meteen uh, praten daarover met uh, burgemeester David Molenburg. Uh, ben, goedemorgen. Goedemorgen, Rob. Um, we gaan even controleren of we in ieder geval wel of niet uh, in de lucht zijn. We ja, doen dus wel. We zijn er wel gelukkig. Uh, okay. Enige storingen zijn wij we wel gewend bij ons hoofdlandprogramma. Zeker als ik de gast ben. <laughs> ja. Ik hoorde dat al eerder. De burgemeester is er weer en gelijk wordt er alles. Maar goed, laten we daar niet de schuld aan geven. Um, wij gaan een aantal dingen bespreken. Uh, inderdaad het coronavirus met uh, onze burgemeester. Uh, pluspunt, die vermindert een aantal activiteiten. Geri Rutte gaat ons dat vertellen. Uh, de Wereld Down Syndroom, dag bij Ahoy. Zouden wij het over hebben, Waar het niet, dat die ook afgelast is. Uh, we gaan het heel even hebben over het sluiten van het museum. Uh, de inhoud van de tentoonstelling, daar kunnen we het een en ander over vertellen. Zeker. En uh, ik zie ook dat Chris Schot aners een fotograaf vanuit het uh, museum, ook nog even komt uh, bijpraten. Rob. Ja, zeker weten. En uh, hij komt vooral praten over, uh, over de mooie plaatje van het circuit. Dus... Uh... <coughs> Ik ben benieuwd en vooral het nieuwe circuit. Ja, nou, hij heeft plaatjes genoeg. Goedemorgen, burgemeester Molenburg. Een heftig weekje, denk ik zomaar. Nou, dit, uh, laat ik zo zeggen, um, het is een week waarin uh, echt ge geen dag uh, hetzelfde verloopt. En uh, waar uh, ja, de ontwikkelingen elkaar echt heel snel opvolgen. Dat kun je wel zeggen. Is de eerste Zandvoortse besmetting al bekend? Er uh, is geen Zandvoortse besmetting bekend. Oké, okay. uh, ja, ik hoorde ook dat er niet meer getest wordt. Nou, het RIVM heeft aangekondigd dat er op een andere manier getest gaat worden. Dat heeft ook te maken met het feit dat de fase waarin de ziekte zich verspreidt... te maken met zich meebrengt dat op dit moment de aandacht uitgaat naar met name... De mensen die bescherming verdienen. En, um, in, in, tot voor kort was het zo dat vrijwel iedereen getest werd. Maar als er nu drie mensen zijn met ziekteverschijnselen in een familie en een vierde heeft het niet. Ja, dan gaat men er wel vanuit dat de kans groot is dat die het ook heeft als hij ziekteverschijnselen vertoont. Dus er wordt wel getest, maar er wordt op een andere manier getest. Meer ter bescherming van, uh, van de mensen die het ja. nodig hebben. Heeft u veel contact met uh, zorginstellingen in Zandvoort? We hebben <lacht> natuurlijk wat, wat ambulante dingen, we hebben zorgen. We hebben in, in, in ieder geval vanuit de GGD Kennemerland uh, heel veel contacten. Uh, wij worden uh, ook als bestuur volledig geupdate elke dag met alle uh, stand van zaken. Ook de ontwikkelingen in de regio. Uh, en uiteraard hebben we langs de informele lijnen ook gewoon contact met zorgverleners. Uh, ja, en probeer ik ook gewoon in mijn rol als, als burgervader uh, ja, ook, ook echt contact te zoeken. Ik heb donderdagavond ook meteen toen het... Uh, uh, uh, nieuws naar buiten kwam van die verregaande maatregelen, contact opgezocht bijvoorbeeld ook met de directeur van Nieuw Unicum. Want ja, dat betekent natuurlijk ook wat voor een centrum waar zoveel mensen met elkaar wonen. Die vaak ook uh, een, een gezondheid hebben die echt wel heel veel uh, problemen met zich mee kan brengen. Um, ja, dus probeer ook langs die lijn in ieder geval goed mee op de hoogte te stellen. Nieuw Unicum uh, is inderdaad een, een groot zorgcentrum. Willen zij minder bezoekers nu? Ze hebben in ieder geval uh, daar wel een aantal maatregelen afgekondigd, okay. maar dat verandert ook ongeveer per dag hoe daarmee omgegaan wordt. Ja, je, je hoort er toch een heleboel uh, uh, veranderingen. Eerst was het uh, kleiner als honderd dagen en die blijft wel open. Partijen die riep uh, ja, als ze de 99 zijn gaan we wel film draaien. Inmiddels is het ook al terug uh, gedaan. In Zandwoord gaan ook een aantal dingen niet door. Uh, dat hoort u ook vaak? Wordt, nou, het, wordt, het, wordt u daarmee geïnformeerd dat het bijvoorbeeld de Wurf niet doorgaat? Ja, ja. Nou, kijk, wat, wat natuurlijk zo is, is dat donderdag eh, heeft het kabinet aangekondigd dat evenementen um, ja, met meer dan 100 bezoekers niet door uh, zouden moeten gaan. Um, en daar is vrijdag nog een brief van de minister overheen gekomen dat het ook echt om een verbod gaat. En in dit geval is de voorzitter van de veiligheidsregio, we werken met negen gemeenten in de veiligheidsregio samen... Voorzitter daarvan is de burgemeester van Haarlemmermeer En die heeft de opdracht gekregen van de minister om dat ook echt als verbod uit te vaardigen. Nou moet ik zeggen dat ik heel erg blij ben dat um, ja, eigenlijk vrijwel alle gevallen, organisatoren en mensen die dingen organiseren, uh, in de gemeente zelf tot de conclusie zijn gekomen. Dus dat, nou ja, ik heb in ieder geval met heel veel partijen contact gehad toneelvoorstelling in de Wurf die uh, plaats zou vinden. Nou ja, voor, voorzitter gesproken. Uh, hij had mij benaderd met de vraag wat moet ik doen? En nog voordat ik hem teruggebeld had, hadden ze zelf al tot de conclusie waar ze gekomen om uh, er een streep doorheen te zetten. <tiek> maar ook hele grote evenementen als de circuitrun en de omloop van Zandvoort. Ja, daar heeft de organisator uh, snel zelf de conclusie getrokken om te zeggen uh, we zijn Gisteren werd er ook door een strandondernemer uit Zandvoort een brief rondgestuurd naar zijn vaste klanten. Waarbij hij inderdaad zegt: uh, Ik zet mijn tafel zo ver uit elkaar, maximaal 50 couverts verdeeld over twee, uh, twee stukken van zijn tent. Voorziet u daar uh, meer problemen mee? Uh, als ik in het dorp kijk naar kleinere cafés, kleinere restaurants, uh, zouden zij ook die maatregelen moeten gaan publiceren? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind is dat we de richtlijnen van het land en het RIVM en het Rijk volgen. En die, en die ja. tot op heden hebben die geen uh, afkondiging dat wat in andere landen wel gebeurd is om uh, restaurants en cafés te sluiten. Um, ja, en op het moment dat dat, dat wel afgekondigd wordt, ja, dan, dan zit daar dus niets anders op. Maar goed, op dit moment hebben wij gezegd, we volgen gewoon datgene wat er vanuit het Rijk wordt aanbevolen en wat er vanuit het Rijk gebeurt. Gistermiddag om drie uur was er een interview met uh, de directeur Koninklijke Horeca Nederland en die was nogal vrolijk. Ons personeel was de handen, alles is schoon en aardig. Kom alsjeblieft naar het café, kom naar het restaurant. Vindt u daarvan? Ja, kijk, uh, we hebben echt wel met een hele ernstige situatie te maken. Dus... En ik zag gisteren ook mensen die in België dan uh, de laatste avond dat ze op café zoals dat daar heet gaan, dat nog eens eventjes heel erg uh, dunnetjes met elkaar doen. Iedereen moet voor zichzelf de afweging maken, uh, ja, wil ik wel of niet naar het café en um, wil ik niet, wel of niet uh, onder de mensen komen. Um, maar, um, ja, echt een oproep daartoe doen, dat lijkt mij niet zo zinnig. Nou, het was ook verbazend dat dat kwam. Om, om, om dan toch te roepen van... Yo, kom alsjeblieft naar het café of naar het restaurant. Ja, nou goed, nogmaals... Dat, eh, ik vind op dit moment zijn mm -hmm. de cafés open. Eh, maar daar een oproep van... kom nu, wat wel zo is. En daar ben ik echt van overtuigd... dat er enorme klappen gaan vallen. En dat met name de ondernemers in ons land echt alle, alle steun verdienen. Dus ik vind het vindt ook heel goed dat het kabinet een aantal maatregelen neemt. Juist om uh, ja, die ondernemers die in de problemen komen. En dat zijn niet alleen de grote zoals de KLM. Maar ook met name die kleine horecaondernemingen. Om die echt voldoende te ondersteunen als we hier doorheen zijn. Ja, toeristisch gezien uh, tot 31 maart zijn er een aantal uh, dingen, dingen besloten. Een aantal mensen al zegt al af. Dat horen we net ook. Dat gaat natuurlijk voor Zandvoort wel een bijzonder impact hebben. Want wij leven een beetje van, uh, van het toerisme. Dat betekent cafés, restaurants, hotels. Dat klopt. Dus, um, ja, we kunnen nu nog niet overzien hoe hard die klap aankomt. Maar dat die aan gaat komen, daar ben ik, uh, ben ik echt van overtuigd. En, um, ja, ik denk ook wat, de, de, de gemeenschap is, is heel goed in staat om met elkaar heel veel aan te kunnen en heel veel te dragen. Um, maar dat daar klappen komen, dat is zeker. 31 maart... Is dan de, de, de datum tot zover wij uh, ons een beetje rustig moeten houden. Is het RIVM daarna positief na zo'n datum? Ge geven ze daar al iets aan aan? Van joh, uh, onze verwachting is dat uh, deze maand tot 31 maart... gaan er echt uh, klappen vallen, meer besmettingen. En die lijn die, uh, die is ongeveer in percentage hetzelfde als Italië. Uh, wat, wat vinden zij daarvan dat je dan tot 31 maart zegt? Want die is besloten. Ja, ze hebben... Wat dat betreft, maar goed, dat ik moet het echt doen mm -hmm. met de informatie eh, die, die mij wordt aangereikt. En dat is ook de informatie, dat was gisteravond ook een heel informatief programma op de televisie met alle vragen over corona. Mm -hmm. En ze hebben niet voor niets gezegd van laten we nou né, een soort, soort stilstand met elkaar bewerkstelligen op deze manier. In de hoop dat dat virus zich veel minder langzaam gaat verspreiden. Kijk, het zal ze nog wel blijven verspreiden, maar het gaat met name ook om de vraag um, in, met welke snelheid en met welke hoeveelheden... Echt zieke mensen krijg je te maken. Um, dus ja, wat hier echt geldt is dat het um, ook nou, dagkoersen zijn waarbij van moment tot moment gemonitord wordt. En het RIVM natuurlijk gewoon modellen heeft die uitgaan van een bepaald percentage mensen dat ziek wordt. En in de hoop dat dit allemaal helpt. Ik wil daar nog wel iets aan toevoegen. Dat is dat, is Want we, we hebben het ook heel erg over die economische impact. Maar het gaat ook echt om de maatschappelijke impact in, uh, in Zandvoort. Ehm... Um, ik heb donderdagavond ook Meteen contact gehad met uh, de heer Rechterschot, dat is de directeur van de welzijnsinstelling Pluspunt, die heel veel doet voor ouderen eh, en mensen die eh, nou ja, eh, heel behoefend zijn. Eh, en zij hebben ook een streep gehaald door een groot aantal activiteiten. Eh, ook bijvoorbeeld de Belbus rijdt niet meer. Nou, dat betekent, dat, dat betekent echt wat voor mensen. Want heel veel mensen hebben eh, ja, één, één keer of twee keer per week een uitje. En dat is dan via Pluspunt. Dus ik wil ook echt ja, een oproep doen om. Eh, daar waar mensen, en in Zandvoort kennen we elkaar goed, daar waar mensen uh, op die manier in de problemen komen, elkaar echt wel even op te zoeken en uh, nou ja, een hart onder de riem te steken. Ik zal zelf, met mijn agenda um, gek genoeg, iets volgend week tamelijk leeg, omdat er heel veel dingen afgezet zijn. dat geval ook? Dus ik zal ook uh, ja, via Pluspunt in ieder geval uh, uh, ja, proberen een aantal bezoeken te brengen aan mensen waarvan ik weet <kwijnt> dat ze uh, ja, hun... hun hun aanspraak missen als gevolg van het feit dat ook daar een, een aantal activiteiten zijn stopgezet. Ja, dat brengt me eigenlijk op een ander punt. De belbus. Er is de laatste vraag gesteld over het busverbindingscentrum uh, uh, Noord. En daar is de vraag op gekomen van ja, dat moet Connection uh, doen. Bent u daarmee in onderhandeling? Ja, uiteraard zijn we met Connection uh, in gesprek. En, uh, maar goed, u gaat nu echt op een heel ander onderwerp ja. over. Maar goed, dat ja, zijn u, u gegund hoor. Um, nee, ik, ik, we hebben hier in Nederland een, een, een ja, systeem van concessieverlening, die, waar buslijnen regionaal worden uh, aanbesteed. Dus dat betekent dat het, het snel wijzigen van zaken is ingewikkeld. Maar uiteraard heeft dat onze volle zorg. En betekent ook dat je echt daar volop in gesprek moet zijn mm -hmm. met Connection. Ja, nou, dat gebeurt daar ook met jou. Ja. Ben, we gaan heel veel naar nou, een stukje muziek even. Heel even. even terug. Ik heb nog wel een paar vragen. En dan komen we zo meteen nog even terug. Is uit. goed, burgemeester. number and you can change your address too but you can't stop me from loving you no you can't change that De morgen Zandvoort en welkom bij het, ja, het tweede blok van uh, deze uitzending hier vandaag op 14 maart 2020. Een uh, beknopte uitzending wat ik al zei, uh, maar ja. uh, ondertussen komen de gasten wel binnen. Ja. Uh, durf, burgemeester Molenburg is nog steeds uh, aangeschoven. Uh, heeft u het ook gemerkt in de supermarkt hoe druk het was? Nou, ik, heb, uh, ik ben zelf niet naar de supermarkt geweest, maar ik heb natuurlijk wel van heel veel mensen uh, gehoord... Dat, uh, dat het heel druk is. Ja, en, ik, en ik sluit me daar echt aan bij de woorden die onze minister-president gisteren gezegd heeft. Dat het niet nodig is om te hamsteren. Hè. We hebben in Nederland echt voldoende alles voor handen. Um... Dus ja, ik zag gisteren ook uit mijn, uh, uit mijn werkkamer mensen met hele grote hoeveel wc-papier over straat gaan. Ja. Ja, het, je kan erom lachen, maar het is in die zin um, ja, het, is, het is echt niet nodig. Um, uh, er, is, er is echt voldoende, de supermarkten worden goed bevoorraad. En, ja, het ziet er okay, ja, het echt niet naar uit dat er enige noodzaak is om dit te doen. Aan de andere kant, ja, ik heb ook allerlei psychologen gehoord die, uh, die verklaringen geven ook vanuit hè, waar wij vandaan komen als mensen uh, ja, dat bij bepaalde impulsen uh, eh, dit soort gedrag vertoont. Dus het is misschien ook wel weer begrijpelijk dat het gebeurt, maar het is niet nodig. Ik moet daar inderdaad heel hartelijk om lachen, want ik vind het totale onzin. Er zijn uh, diverse informatiekanalen over uh, distributeurs... Uh... ...hoofdvoedselvoorziening van Nederland... ...die alles in onder controle heeft. Wij hebben drie keer zoveel voorraad... ...als dat we ooit zouden kunnen gebruiken. We zijn het grootste exporterende land van eten... ...en dat soort dingen. En Ik kan er met mijn pet niet bij dat mensen dat doen. Ik heb het gisteravond op televisie gezien. Ik moest daar echt vreselijk om lachen. Maar goed, um, dat is wat het is. Ik hoop dat mensen echt gaan begrijpen dat het niet nodig is. Er is voorraad genoeg. En Ik, ik heb inderdaad de meest belachelijke filmpjes gezien... ...die u ongetwijfeld ook hebt gezien. Maar goed, terug naar Zandvoort. Um, je kan erop wachten zou ik zeggen en dan gaat die in Zandvoort ook gebeuren. Dat lijkt me uh, gewoon een, een, een opvolging van wat er in heel Nederland gebeurt. Als je nou dat terugbrengt op u en uw uh, uh, medewerkers. de, de... Heideeer je daarop voor dat als bijvoorbeeld een van de collegeleden uh, besmet raakt? Ja, laten we vooropstellen stellen dat uh, er, als het gaat om de wijze waarop er samengewerkt wordt binnen de gemeentelijke organisatie, dat daar hele stevige maatregelen zijn genomen. We vinden bijvoorbeeld geen grootschalige overleggen meer. Hè. Normaal gesproken als je als wethouder een uh, vergadering hebt, zit je ja, soms met 7, 8, 9, 10 mensen tegelijkertijd aan tafel. Dat gebeurt niet meer. Dus dat gebeurt allemaal één op één of telefonisch. ...of via de e-mail, maar in ieder geval niet meer in grote groepen vergaderen. Um, wij gaan als college blijven. Wij wel doorvergaderen. Um, ja, en het kan uiteraard zijn dat er iemand mm. ziek wordt... ...maar ja, dat zou ook kunnen zijn omdat hij door griep uitvalt... Ja, dan hebben we ook een keurig systeem wanneer je wel en niet rechtsgeldige besluiten kan nemen. En we hebben natuurlijk de 24ste een, een gemeenteraadsvergadering. Ja. En daar is onze rivier nu um, ja, aan het kijken wat er vanuit de landelijke richtlijnen van bijvoorbeeld een vereniging voor Nederlandse gemeenten aanbevolen wordt. Um, maar daar hebben we nog geen besluit over genomen. Maar dat zou ook bijvoorbeeld kunnen dat je vergadert ja, zonder publiek. Maar daar, is nog, daar zijn nog geen keuzes in gemaakt. We hebben nog anderhalve week om dat uh, te besluiten met elkaar. Het is voor de techniek natuurlijk wel een hele vooruitgang, want uh, iedereen wil nu uh, uh, vergaderen via de tablets, via de... Uh... Ja, dit, maar dat, is, dat geeft tegelijkertijd natuurlijk ook een enorme uitdaging, want die systemen die zijn op een bepaalde capaciteit gericht. Toevallig mijn vrouw die werkt aan de Universiteit van Amsterdam en het kabinet zei, ja dan moeten alle colleges voortaan maar online... Ja, ja. zie het even georganiseerd te krijgen. <laughs> en, dus daar zijn ze nu volop mee bezig. Maar uh, ja, kijk, dat, dat is natuurlijk ook wel het... Ook wel het opmerkelijke van zo'n situatie als dit dat mensen ook heel vindingrijk worden en ook met elkaar tot allerlei nieuwe ideeën van hoe je moet samenwerken komen en um, ja dat is eh, ik ben ervan overtuigd we komen hier doorheen en er worden mensen ziek en natuurlijk gaan er mensen overlijden maar um, ja, als we er straks doorheen zijn, zullen we ook omkijken en zeggen van we hebben er ook best heel veel van geleerd. We hebben er ook alles aan gedaan om het goed te krijgen. Nou ja, dat. En, en ongetwijfeld gaan er ook heel veel dingen fout. Maar nee. um, ja, dat, dat, dat zie je natuurlijk nu wel. En ik, ik zeg altijd, ik ben ook ontzettend blij dat ik in dit land leef. Waar in feite de gezondheidszorg goed op orde is. Uh, de mobiliteit goed georganiseerd is. Um, maar goed, ja, het, het, het, het, het vraagt veel improvisatie. Over techniek gesproken. Uh, afgelopen commissievergadering uh, geen beeld, geen, geen, geen geluid. Uh, geen backup, wel backup. En dat blijkt door één vinger gedaan te zijn. Ja, het is, het is dat u er naar nou vraagt. <laughs> um, nou ja, het is, uh, u, u bent wel van de hak op de tak uh, ja. in dit interview, moet ik zeggen. Nee, dat, um, uh, de, de, bij de afgelopen commissievergadering waren er wat problemen met de techniek. Er werd wel beeld uitgezonden, maar geen geluid. Um, ja, en dan nou speel ik in een bandje en kijk ik af en toe wel eens naar, naar die apparatuur... en ja, er was niemand op dat moment die echt voldoende verstand had. En toen heb ik op één knop gedrukt waarvan ik dacht als ik hier nou eens op druk... dan zou het wel kunnen dat er in ieder geval iets gaat meelopen om opnames te maken. En dat bleek de dag daarna ook zo te zijn. Dus uh, we hebben toch een verslag met geluid. Nou ja, het is belangrijk want een aantal mensen wilden toch graag terugluisteren wat ja. daar gebeurd is. Ja, dus, uh, Die website van de gemeente heeft heel veel impact op mensen omdat die uh, redelijk goed beluisterd is. Dus het is wel belangrijk dat men uh, dat kan luisteren. Ja, nou, dat klopt. En uh, er wordt nu ook zien... weer, weer volop uh, uh, uh, gekeken hoe het. Uh, want mm -hmm. we zijn niet de enige gemeenteraad waar af en toe dit soort problemen ontstaan. Maar het, het, moet, het moet en mag niet voorkomen. Nee, nou, ik, ik vind het alleen maar leuk dat dat zo gebeurt. Want uh, nogmaals, het is een, een goed kanaal als je iets wil meekijken of achteraf wil. Terugluisteren. Ik denk dat wij uh, lang genoeg gesproken hebben over uh, allerlei dingen in Zandvoort. Van busverbindingen naar corona, naar uh, de backup van de gemeenteraad. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst. Graag gedaan. En, uh, ik wens uh, ja, iedereen in deze tijd echt heel veel uh, sterkte. En uh, ja, met name hoop ik ook dat echt iedereen gezond blijft. Um, ja, en Zandvoort is sterk genoeg om hier ook echt uh, ook weer met elkaar goed doorheen te komen. En, en blijven lachen. lachen. Blijven lachen is altijd belangrijk. Dank u wel.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 I into bed, where nothing ever happens, and I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm We zijn alweer bij het derde blok aanbeland En uh, ik moet ook even zeggen goedemorgen Masha. Ik krijg een appje. Dus dat... Maar um, goede... dus even, is dat een van de trouwe luisteraars? Ja, blijkbaar. Dus, uh, dat Altijd, ik doen, Altijd doen, hè? Even, even goedemorgen, wensen. Ja. Goedemorgen, Gerry Rutte van Pluspunt. Goedemorgen, Roy. goedemorgen Ben. Ja, we hebben het net al met de burgemeester besproken. Zoveel aan de hand rondom het coronavirus. Ja. En het ja. ah, is ook helaas bij Pluspunt beland. Ja. Uh, ja, Pluspunt heeft ook uh, maatregelen genomen. En daar heb jij een, uh, een persbericht over. Ja. En daar wilde je graag wat over vertellen. Ja. Ik wil het graag voorlezen, dat is heel belangrijk. Ja. Uh, omdat Pluspunt uh, iedereen over enkele weken graag weer gezond terug wil zien. Hè, dus de vrijwilligers is besloten om, de, maand, uh, om de, de maatregelen vanuit de overheid over corona te volgen. Tot 1 april aanstaande gaat een groot aantal activiteiten niet door. Pluspunt heeft immers veel deelnemers en vrijwilligers die tot de risicogroep gerekend kunnen worden. En daarnaast geldt het dringende advies om sociale contacten sterk in te perken. Wat gaat er de komende periode niet door? Alle cursussen en workshops in de Blauwe Tram en bij Pluspunt in Noord. Het jeugdhonk in de Blauwe Tram en de chill-out in de golf worden afgelast. Het geldt ook voor de inloopactiviteiten op maandagochtend in Noord en woensdagochtend in de Blauwe Tram. De belbus staakt het vervoer en in plaats daarvan wordt contact gehouden met de vaste klanten om mogelijk problemen als gevolg hiervan op te lossen. En de plusdienst gaat door, en dat is heel goed nieuws, want daar kun je altijd bellen voor alle informatie en uh, als er iets nodig is. Als er iets nodig is, dus ja. dat iets is Is er nog iets nodig zoals? Nou ja, uh, de, de mensen die dus in de, met de belbus, die gaan dus vaak naar de, de huisarts ja, ja. of boodschappen doen, of ze gaan naar het ziekenhuis of dat soort dingen meer. Uh, daar zijn natuurlijk vaste Opstappunten, hè, die dus uh, van uh, ja? op, op, op zoek, weet ik het allemaal. Ja, dat, dat kan nou niet meer. Dus maar zij moeten. Als iemand nu toch naar het ziekenhuis moet, ja, dan moet hij de plusdienst dan bellen. Dan moet hij bellen. Ja, de plusdienst. Die zorgt dan voor dat er een vrijwilliger is, wat altijd gebeurt, om ze naar het ziekenhuis te brengen. Dus dat, ja. is, dat is dat is duidelijk. Maar voor boodschappen, ja, kun je daar ook terecht. Maar of dat gaat lukken, is de vraag natuurlijk Maar, maar je kan altijd bellen, hè? altijd bellen en kijken wat er voor oplossingen zijn. Maar wat je ook kan doen, is dat mensen een oproep ook wat Pluspunt nu doet. Kijk om je heen. Kijk naar je buren. Kijk naar mensen in de straat. Je, misschien kan je wat voor ze doen. Uh, uh, boodschappen doen. Of, uh, die mensen zitten alleen. Hè? Die komen nu nergens meer. Want alle activiteiten waar ze altijd naar Pluspunt gaan. De inloop, uh, koffie, uh, waar altijd heel erg druk is op de maandag. Is er niet meer. Dus ze zien elkaar dan ook niet. Dus... Maar ja, we weten allemaal wel een beetje om ons heen wie er. Uh, ja, wie een beetje kwetsbaar zijn, ja, je, ouderen. Zijn, doe dat. Het ja. is een oproep, he, echt wein. ook. He, dus kijk echt naar elkaar en wie weet. De burgemeester zei net ook. Oh, zijn agenda is grotendeels leeg door alle. dat er geen activiteiten zijn. Dus hij zei van ja. Ik kan misschien ook wel mensen gaan bezoeken thuis. Dus daar wil hij dus ook volgende week wil hij met Pluspunt daar ook over praten. Want dat is natuurlijk wel heel erg mooi en dat ik, hij dat ik, doet. Ik denk ook dat we een, een dorp zijn uh, die ja. elkaar al graag helpt. Ja. En dat dat juist het mooie is van Zandvoort. Ja. Uh, kan men zich ook bijvoorbeeld uh, nu nog op gaan geven voor als, bij de Plusdienst bijvoorbeeld. Ja, als jullie mij nodig hebben, bel me. Ja. Ja, nou, dat is het nummer van de Plusdienst is 023 571. 7373, dat is het aparte nummer van de plusdienst. Daar kun je met dit soort vragen... En het algemene nummer van Pluspunt is 023 574 0330. Dat is de balie, maar daar kun je ook met vragen... En deze telefoonnummers die blijven gewoon beschikbaar? Die blijven beschikbaar, iemand, er zit altijd iemand okay. aan de balie. Je dus je... Maar je kan ook kijken naar de website van, mm -hmm. van, van uh, Pluspunt. www.plus.zantwoord.nl of op Facebook. Daar zijn alle laatste berichten staan daar allemaal ook okay, op. Oké, dat is allemaal duidelijk. Ja. Zijn er nog meer dingen die niet door of wel doorgaan? Ja, dan ga ik even... Ja. Uh, ik heb het alleen over wat niet doorgaat... De, de, de, de eetactiviteiten op maandag, en dinsdag en donderdag die worden opgeschort, dus die gaan naar, automatisch nu automatisch naar april. Evenals koken over de grenzen, op de vrijdag, dus alle coke, uh, uh, eet, die gaan ook niet door. Um, en Pluspunt heeft een oproep gedaan aan de vrijwilligers om toch actief te blijven, maar dan op afstand zonder fysiek contact. Mm -hmm. Uh, en voor, voor actuele informatie verwijzen we dan naar de website. En wat ik net genoemd heb. Uh, bij de Blauwe Tram gaat ook niet door. Uh, even kijken, dat waren ook twee cursussen. Maar dat is de Depressie Supportgroep en Herstelgroep Verslaving. Gaan ook niet door. Dus eigenlijk gaat. Niks door. Niks door. E, nu kan ik eigenlijk wel hoe, concluderen. Uh, hoe zit het met de, ah, de... Want Pluspunt heeft natuurlijk niet alleen hun eigen activiteiten. Maar er zijn ook ja. een hoop externe activiteiten. Ja, zoals nou, bijvoorbeeld daar, een kinderdisco of iets anders. De, de kinderdisco, heb ik begrepen, gaat dus ook niet door. Okay. Dat weet jij natuurlijk wel ja, als nou, geen dat ander. Dat ik nou net niet zeggen. Maar ja. <laughs> ik dacht, dat dat had ik dagen, heel, fietsen hem heel beginnen. Ja, ja, ja, Nee, dat de gaat ook niet door. Het activiteit in Pluspunt. Ja, ja. Ja, en A ook externe. de dans, dans, dans ja, on air. Dat is ook gesloten. Dus eigenlijk zit... Alleen de vrijwilligers zitten daar nog uh, bij Pluspunt. De pluspunt gaat niet dicht. Je kan ja. gewoon naar binnen gaan. Maar je kan informatie vragen van wat te doen. Inderdaad, omdat de belbus niet rijdt. En dat er, wordt, uh, er wordt bijvoorbeeld wel bloed geprikt in uh, Pluspunt. Ja. Gaat dat wel door? Daar heb ik niets over gehoord. Dus ik neem aan dat dat... Daar je... heb ik geen informatie over gekregen. Maar die informatie kan je gewoon bij de balie... Maar dus Je kan alles wat binnen het pluspunt gebeurt, uh, wie daar zitten, daar kan je informatie over hebben. Want dat kan met de dag kan dat verschillen. Nou, in ieder geval en, tot 1 april. En tot 1 april. Uh, en misschien zijn er toch nog dingen... Oh, inderdaad, bloedprikken ja. is natuurlijk wel heel belangrijk. Uh, uh, en de, de vaste mensen blijven natuurlijk gewoon zitten. He, de de beroeps, beroepskrachten zitten daar gewoon, dus dat is daar... Uh... En de receptie is... Uh... En de receptie is, is bemand in en hetzelfde in de blauwe tram. Daar heb je natuurlijk ook activiteiten, maar daar zitten natuurlijk scholen en dergelijke. En dat is natuurlijk weer, ook weer een ander verhaal. De scholen blijven nog gewoon open. In ieder geval is de bibliotheek en, dicht. De bibliotheek is dicht, ja. Dus het wordt heel stil. Ja, het wordt heel stil. En uh, Het hoofdboodschap is natuurlijk om uh, mensen vooral uh, in de gaten te blijven houden. Absoluut, ja. vooral de kwetsbaren en, kwetsbare en de ouderen. En, ouderen. Ja, ja. en als je uh, ook een oproep aan alle mensen inderdaad in Zandvoort... Uh, ...kijk of je iets voor je, voor je buur kan doen, uh, voor een naaste. Um, en uh, dat mensen niet alleen uh, zijn en, uh, en ja, helpen ze. Dat was uh, de mededeling van uh, Pluspunt uh, op dit moment... Ja, we moeten dat afwachten hoe dat zich na 1 april gaat ja. ontwikkelen. Want je legt nu alles stil. En de, tegen die tijd zal je het weer op moeten pakken ja. met allerlei uh, ja. inhaalmanoeuvres. Ja. In ieder geval het vaste programma zoals we eten op dinsdag en op vrijdag. Nou ja, dat gaat gewoon door dat dan. Dat he? kan, dat, je, dan dat kan je weer doorlaten. En cursussen ja. kun je cursussen ook gewoon door je ook kun je dan. verschuiven. Maar die, kun je, die zijn gewoon elke ja. maand gepland. Dus dat kan je ja. weer door laten gaan. En met nadruk, we volgen natuurlijk allemaal de, ja, toch de, de, het, de, de overheid. Ja, Is die moet belangrijk. je volgen. Hè? Ja. ja. En, ja. um, en daar houdt Pluspunt zich ook gewoon aan. Dus mocht ja. de overheid aan het einde van de maand toch nog besluiten om uh, de, een verdere maatregelen te nemen, ja. dan betekent dat Pluspunt uh, ook deze maatregelen gewoon en over gaat nemen. Ze en ja, dat zullen ze zeker doen. Ja, ja. Gerrie, En net als de burgemeester zijn het uh, uh, <laughs> toch mededelingen die uh, niet, on, niet ons al te vrolijk stemmen, maar uh, laten we het positief houden. Zeker weten. Uh, je, je kan ja. altijd nog langs het strand gaan wandelen. Ja. En het wordt mooi weer zeggen ze, weer. het wordt lente, dus, uh, dus uh, trek erop uit. Ja. Okay. Misschien ook nog even heel belangrijk om te melden. Uh, dit weekend zou ook enau Doet zijn. Dat gaat niet door. Maar dat nee. de luisteren nee. dat wel weten. Nee, ze dus gaat allemaal door. Nee. niet door. Nee, Allemaal waar de, oh, die ja. zijn er wel. Die blijven gewoon werken. Ja. Van, uh, ja. van achteruit wordt uh, ja. over de sociale wijkdienst een, een hint gegeven. Ja. Uh, die blijven werken. Die blijven werken. Want ook dus, uh, de, de, de ouderadviseurs gaan toch ook nog blijven op bezoek gaan bij de ouderen. Wat ze altijd al doen. Ja. En dat is natuurlijk wel heel erg goed uh, dat dat gebeurt. Okay. Dus nou. uh, de, de, de harde kern, hè, om het zo maar te zeggen, blijft. Nou, dan zijn we eigenlijk wel een beetje ja. bij alles wat er niet doorgaat. <laughs> ja. Gerdy, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. En zijn weekend. Yes. Dank je wel. Ja, daar zijn we weer bij het de tweede, deel, of het uh, laatste blokje van uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja, Ben, um, ja, op dit moment uh, lopen we ietsje vooruit in onze tijd. Daarom draaien we ook extra muziek. Um, maar wat gaan we volgend uur doen? Dat is ook niet heel veel, maar wel wat. Want we gaan uh, zo meteen uh, praten met uh, jou natuurlijk over uh, de sluiting van het Zandvoorts Museum. Ook rondom het coronavirus. We gaan wou het eigenlijk meer over de inhoud van de tentoonstelling hebben, Roy. Oh, want is dat is echt mag ook. fantastisch. Dat gaan we ook zeker even over hebben. Dat heeft de, trouwens uh, Aad vorige week ook gedaan. Dat, die vertelde dat heel leuk. En we hebben uh, zo meteen ook Chris. Uh, Chris komt vertellen over de mooie plaatjes van Park Zandvoort. En uh, die verschuiven we. Een beetje naar voren. Circuit Zandvoort. Circuit Zandvoort. Sorry. Het dat park moet er Ja, Ik zit nog in de oude stempel. Ja, nou, het, blijkt, uh, blijkt. Dat <laughs> zie ik wel vaker. In ieder geval F1, Formule 1, wat het ook, wat ook is. Dus uh, Maria praat verder, wij gaan door. Uh, uh, in ieder geval heel veel meer. De techniek op dit moment wordt gedaan door Jelmer Koper. Uh, dank daarvoor, uh, met de kleine strubbelingen is het toch allemaal gelukt. Kort draaien door de muziek. De redactie uh, is in ieder geval door redactie Ed ZFM Zandvoort. Daarvoor een tip kan u een mailtje sturen naar de redactie en dan komt u vast in het programma Goedemorgen Zandvoort. En uh, wij gaan uh, aan de koffie natuurlijk door uh, Linda en Gert. Uh, Gert en daar jullie daar alvast voor bedanken. We gaan op naar het uh, tweede uur, Ben. Ja, die is ook leeg. We even doornemen. Ja, dat gaan we zeker doen. Wij okay. nemen de agenda even door. We gaan naar muziek en dan zijn we zo meteen uh, bij u terug. Het volgende uur van Goedemorgen Zandvoort vanuit Hote Hoog. I